8 uur, het NOS-journaal, Donald Megens. Brussel wijst alternatief het Wiegenpolder af, arbeidsinspectie doet weer onderzoek bij politie en islamisten claimen verkiezingsoverwinning in Tunesië.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 De PvdA en ChristenUnie hebben een initiatiefwet ingediend om de positie van asielkinderen te versterken. Ze willen dat kinderen van asielzoekers die door fouten van de overheid al langer dan acht jaar op uitsluitsel wachten, een verblijfsvergunning krijgen. Kinderen mogen niet de dupe worden van lange procedures, aldus de twee oppositiepartijen. Volgens PvdA en ChristenUnie komen hooguit 800 kinderen in aanmerking voor een verblijfsvergunning. De PvV is tegen het voorstel en noemt het een beloning voor illegaal verblijf.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 Het weer bewolkt met in het noordoosten opklaringen, vanmiddag regenachtig, alleen in het noordoosten blijft het op verschillende plaatsen droog. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noordwesten kans op een bui en het wordt dan ongeveer 14 graden. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Met 137 kilometer file is het ruim 100 kilometer minder dan gebruikelijk. Het heeft alles te maken met de herfstkansie in het zuiden van het land. Een paar opvallende files, onder meer op de Ring Amsterdam. De A10 staat is dus de Afrit-Volendam en de Zeeburgertunnel Nog 4 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels de rijstroken weer vrij. Ook op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat nog 6 kilometer door een ongeluk bij Stierrecht West. Ook daar zijn de rijstokken weer vrijgegeven. Op de A22 richting Velsen, daar is de Velsen tunnel afgesloten door een ongeluk. Er staat inmiddels 4 kilometer. Al het verkeer wordt omgeleid over de vierde wijkentunnel over de A9. Daardoor is het extra druk. Daar staat tussen Beverwijk en Knoopendraas op 8 kilometer. Tempo Team vindt dat bedrijven meer gebruik moeten maken van de kennis en ervaring van 45-plussers. Dat vinden wij van Tempo Team.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 DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 25% korting op alle Optimax kindermultivitamines zonder kunstmatige toevoegingen. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen. Italiaanse premier Berlusconi zal tot het uiterste moeten gaan... om morgen in Brussel een fatsoenlijk bezuinigings- en hervormingspakket te presenteren. Gaan we over praten met econoom Alain Bruinshoofd van de Rabobank. En of uw privégegevens wel veilig zijn bij webwinkels op internet... hoort u van internetdeskundige Roland Stekelenburg. Cosmident Koord Linda is in Nairobi... waar gisteren twee aanslagen werden gepleegd. En in het oosten van Turkije wordt de kans steeds kleiner... dat er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald worden. Duizenden mensen in de Turkse stad Wan hebben de nacht doorgebracht in de bittere kou. Zij vrezen dat hun beschadigde huizen door naschokken alsnog zullen instorten. En hulpverleners zoeken nog wel steeds naar overlevenden. Bram Vermeulen is in het gebied. Bram, uh, vinden ze ze ook nog wel? Ja, maar uh, de plek waar wij uh, de hele avond en deel van de nacht hebben doorgebracht... Uh, daar kwamen geen levenden meer onder het puin uh, vandaan... Uh, er zijn heel veel reddingswerkers ter plekke nu, uh, maar er wordt met steeds groter materieel uh, gegraven. Met steeds groter materieel worden die verdiepingen gewoon weggetrokken. Wat voor mij het teken is dat men geen rekening meer houdt met ja, overlevenden en afval op die bovenste verdiepingen. Uh, hoe, met, hoe groter materieel je gaat graven natuurlijk, met, ja, hoe minder kans er nog is dat uh, overlevenden zijn. Ja, de familieleden... Die wij hebben gevolgd, die, die lagen gewoon langs de kant van de weg, rond die puinhopen, met dekens op matrassen. Uh, gewoon maar in de hoop dat er toch nog goed nieuws uh, zou komen. Alleen uh, ja, de reddingswerkers zeiden dan op fluistertoon: ja, dat kan wel. Natuurlijk uh, moeten we al dat hoop houden. wat is een, een leven zonder hoop, maar het wordt nou toch wel bijzonder moeilijk. Wat ons ook opviel aan jouw reportage die we vanochtend hebben laten horen, Bram... is dat de hulpverlening zo chaotisch verloopt. Uh, verloopt ja. die hulpverlening inmiddels minder chaotisch? Ja, ik denk dat je in zo'n noodsituatie altijd... Uh, dat altijd sprake is van chaotische hulpverlening. Mensen zijn in paniek. Uh, ...willen vooral meteen aan de slag. Maar dat kan niet, want uh, het beton uh, is, is kilo zwaar. Uh, je, je kunt niet zoveel met, met bijtels en schoppen. Uh, en zelfs als er dan de professionele reddingswerkers arriveren... ...en die zijn werkelijk vanuit alle delen van het land uh, gekomen... ...dan is het nog moeilijk om de orde te houden. En dat, dat viel me vooral heel erg op uh, hoe er honderden mensen ten eerste staan toe te kijken... ...maar hoe er vervolgens ook honderden mensen bovenop de puin hopen, mee aan de slag gaan, allemaal uit goede wil, zoals iemand zei, zo zijn Turken, ze willen gewoon heel graag helpen, alleen ja, ze veroorzaken daar soms meer uh, last mee dan dat ze de boer helpen, want uh, ja, je moet stil zijn, je moet kunnen luisteren of er nog geluiden zijn of er nog Slachtoffers zijn die überhaupt nog een geluid kunnen voortbrengen. En dat, dat is niet altijd mogelijk met grote graafmachines, uh, met generatoren daar aanwezig en met heel veel mensen. Ja, we zeiden het al, bro, mensen durven niet meer in hun huizen te blijven. Het is daar bitter koud. Hoe worden ze opgevangen? Ja. Ja, ze worden opgevangen in tenten. Uh, bijvoorbeeld een, een groot tentenkamp op, op het vliegveld van Van. van. Uh, ik hoor ook dat er gewoon echt te weinig tenten zijn. Uh, hier zijn er zo'n 200 tenten. Nu men zegt, we hebben er tenminste duizend nodig. Maar eigenlijk uh, ja, zou je er nog veel meer nodig hebben. Omdat niemand echt met een gerust hart is gaan slapen vannacht. Wij ook niet. Uh, we zijn op zoek gegaan naar een, een hotel... Zonder scheuren, want je denkt toch, ja, een hotel vol uh, met scheuren en er hoeft maar één naschok, flinke naschok te komen en het gebouw stort alsnog in. Zo'n hotel was gewoon echt niet meer te vinden. Alle, alle trappenhuizen uh, van die hotels uh, vertonen gigantische scheuren en uh, al die gebouwen zijn wankel. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor... Al die appartementenblokken hier. Mensen zijn vreselijk nerveus. Sommigen blijven op straat rondom. Uh, vuurtjes haardvuurtjes, zichzelf warmen. Sommigen hebben dekens en matrassen meegenomen. Uh, en sommigen nemen dan toch maar het risico om, om binnen te gaan slapen... in de hoop dat zo'n naschok niet komt. Nou, um, zien we bij de beelden dat in sommige wijken veel gebouwen zijn ingestort in Waan... maar dat um, in andere wijken nog alles overeind staat. Hoe komt dat, Bram? Nou ja, ik, ik denk dat je daar ook wel aan kunt zien dat Turkije veel heeft geleerd van uh, vorige aardbevingen. In 1999 de aardbeving in Izmit ten zuiden van Istanbul, waar toen 18.000 mensen om het leven kwamen. Uh, die heeft een afval als gevolg gehad dat de wet uh, eerder is aangescherpt dat uh, bouwondernemers zich aan uh, veel meer voorschriften moeten, moeten bouwen, zodat men wel een aardbeving kan overleven. Um, maar dan valt natuurlijk toch op dat ja, sommige gebouwen uh, he he helemaal tegen niet bestand te lijken, Dat alle verdiepingen in één klap op elkaar uh, zijn, ge zijn gedrukt. En... Daar zie je aan dat er toch nog is gesjoemeld, er liepen gisteren mensen rond met identiteitsbewijs van de eigenaar van het gebouw dat is ingestort. Waarvan eigenlijk de echte stad wist dat dat gebouw niet veilig was. Dat de politie daarvan had gezegd al jaren dit gebouw is niet veilig en toch bleef het overeind staan. En we hoorden ook van gebouwen die door de regering zijn gebouwd. En die nog maar vijf jaar geleden zijn gebouwd en die ook zijn ingestort. Dus er wordt altijd gesjoemeld en dat blijkt dan precies op zo'n moment pijnlijk duidelijk. Ja, ja. Bram Vermeulen van vanuit Waan. Dankjewel Bram. De Keniaanse hoofdstad Nairobi werden gisteren twee aanslagen uh, gepleegd met bommen. De tweede gisteravond bij een druk busstation viel tenminste één dode en acht gewonden. En gisterochtend vroeg werd er al een handgranaat gegooid in een nachtclub. Twaalf mensen raakten daarbij zwaar gewond. Correspondent Koert Lindijer is in Nairobi. Koert, wie zit er achter die aanslagen? Dat weten we niet. De aanslag gisterochtend, die is volgens een po hoge politieman, uh, die heeft die aanslag in verband gebracht met Al-Shabaab, de radicaal uh, moslimorganisatie uh, in uh, Somalië. Uh, de aanslag gisteravond om ongeveer half negen lokale tijd, waarbij één dode is gevallen. Daarvoor zijn volgens de politie vooralsnog geen aanwijzingen dat uh, Al-Shabaab uh, erachter zit. Maar iedereen verwacht eigenlijk wel dat Al-Shabaab de dader is gezien de inval vorige week van het Keniaanse leger in Somalië. Ja, want de Amerikanen hadden daar ook al voor gewaarschuwd... He, voor dit soort vergeldingsacties. Juist vanwege, uh, ja, als, als wraakactie eigenlijk, voor het feit... dat de Keniaanse regering troepen naar Somalië heeft gestuurd. De Amerikaanse ambassade die had inlichtingen in het weekend dat er zo'n aanslag zou komen als wraak door Al-Shabaab. Maar die aanslag die zou dan plaatsvinden op plaatsen waar veel buitenlanders en ook Amerikanen aanwezig zouden zijn. En de aanslagen gisteren, daar, daar zijn vooral Kenianen slachtoffer van, van geworden. En hoe is de stelling onder die, onder die Kenianen, koert? Want Al-Shabaab komt op deze manier wel erg dichtbij. Zullen we vanmiddag uh, daar en daar samen gaan lunchen? Oh nee, dat is te gevaarlijk. Ik hoor steeds dat soort discussies om me heen. Kan ik mijn kinderen vanavond uh, naar een disco sturen? Kan ik ze vanmiddag boodschappen laten doen in een supermarkt? Oh nee, dat is veel te gevaarlijk. Zojuist hoorde ik dat de regering. Uh, ...heeft verboden dat morgen Diwali met vuurwerk wordt gevierd. Dat is de een uh, nationale feestdag van Hindostanen. Omdat die bommetjes te veel paniek zouden uh, kunnen veroorzaken. Kenianen zijn verschrikkelijk bang en verschrikkelijk verward... ...door deze aanslagen en de dreigementen van nieuwe aanslagen. En zie je dan ook dat uh, de autoriteiten in Kenia uh, mensen waarschuwen... ...en adviseren wat ze wel en niet moeten doen? Er is sprake van heel veel beveiliging in de hoofdstad Nairobi hier. Ook in Mombasa, de havenstad, dat zie je overal bij supermarkten. Auto's worden gecontroleerd, hotels worden extra uh, bewaakt. Banken, toeristenhotels, overal is sprake van extra bewaking. En de Nederlandse ambassade die waarschuwt hier sinds gisteren Nederlanders... om niet naar hotels te gaan, niet naar supermarkten te gaan... niet naar winkelcentra te gaan. Kortom, niet daar naartoe te gaan waar zich doorgaans veel buitenlanders ophouden. Kenia is zeker niet levensgevaarlijk geworden... na de inval in uh, Somalië een week geleden. Maar aangenaam is deze angstige sfeer zeker, zeker niet. Nee, Koort Lindeijer in Nairobi. Dank, Koort. De arbeidsinspectie heeft het nu voorzien op de politie. Want politiemensen lappen wetten aan hun laars. De arbeidstijd, arbeidstijdenwet wel te verstaan. Straks de inspecteur die al eerder heeft gewaarschuwd. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Zahoka. Met 155 kilometer is het minder druk dan normaal. Heeft alles te maken met de herfstfrequantie in het zuiden van het land. Wel een probleem op de A22 richting Velsen. Daar is de Velsentunnel afgesloten door een ongeluk. Daar staat inmiddels 4 kilometer. Al het verkeer moet er over de, via de wijkentunnel over de A9. Daardoor is het extra druk. Daar staat tussen Beverwijk en Knoop het Raasdorp 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 8 moet Groot-Brittannië nou lid blijven van de Europese Unie. Daarover werd gisteren stevig gedebatteerd in het Britse Lagerhuis. Een motie die vroeg om een referendum werd savonds laat door een grote meerderheid verworpen. The eyes to the right 111, the nose to the left 483. So the nose have it. The nose have it. Arjen van der Horst in Londen. Arjen, er komt dus geen referendum over dat lidmaatschap. Nou, dat heeft premier Cameron goed voor elkaar gekregen. Zou je denken, want het was een hele ruime meerderheid... Uh, die uh, tegen deze motie stemde. Dat was ook niet echt een verrassing, want alle drie de grote partijen... hadden hun uh, parlementariërs het dringende, dringende advies gegeven om tegen te stemmen. Maar ja, toch 111 voorstemmers. En dat is wel opvallend, want het zijn voornamelijk conservatieve... Uh, die voor de motie stemde. En ja, ondanks een krachtige speech van de premier... en dat dringende advies dus... heeft dus een aanzienlijk deel van zijn fractie... een kwart uh, tegen de premier gestemd. Dus eigenlijk is premier Cameron... enigszins beschadigd geraakt hierdoor. Zeg je dat nou? Ja, want dit voorspelt weinig goeds uh, voor de premier. Uh, Europa is namelijk een heel moeilijk thema voor de conservatieven. In de jaren negentig uh, scheurde dat thema de partij letterlijk uh, uit elkaar... en had er nog uh, jaren, jaren last van uh, in de oppositie. Toen kwam Cameron eindelijk aan het roer... leek het niet echt meer zo'n groot issue meer... leverde ook niet meer zoveel problemen op. Ze gingen ook in zee een coalitie vormen met de liberaaldemocraten... die echte eurofielen zijn. Dus ja, ze konden uh, sowieso dat, uh, daar geen groot thema van maken... Je hoorde alleen wat aan de rechtervleugel, wat gemopper. Uh, maar ja, dat was iets wat de premier makkelijk kon negeren. Maar ja, Europa is dus een, een veelkoppig monster en wordt nu steeds belangrijker... nu uh, uh, de eurozone steeds dieper uh, in een crisis raakt. En wat tekenend is, vooral uh, gisteren met die stemming... zelfs in de donkerste dagen van John Major, uh, de laatste conservatieve premier voor Cameron had hij uh, een, een, ja, ook wel eens verzet van binnen de partij tegen Europa voorstellen. Maar het waren de hooguit veertig uh, conservatieven die dan tegenstemden. Nu was dat ruim het dubbele. En de, ja, de euroceptische vleugel binnen de conservatieven... die ruiken bloed en die proeven uh, dat ze meer invloed kunnen krijgen. En dus is Cameron nog niet van af. Daar is hij nog zeker niet van af. Want dit zal een thema zijn dat uh, voortdurend uh, terug zal keren... Het gekke is, Cameron is zelf ook een eurocepticus. En in de jaren 90 zag je nog een hele duidelijke tegenstelling tussen voor en tegenstanders van Europa. Nu is de conservatieve fractie, zeker met de nieuwe lichting van vorig jaar, voor het grootste deel euroceptisch. Nou, het, het gaat dus ook niet zozeer om de Europese koers deze ruzie, meer om de tactiek. De rabiate vleugel wil zo snel en zoveel mogelijk afstand nemen van Europa. En een deel zegt zelfs helemaal uit de Europese Unie stappen. Cameron die wil ook afstand nemen, maar dan op een meer rustige manier. En zeker niet nu, nu Europa en zulke diepe problemen verkeert. En hij zei het ook gisteren, als het huis van je buren in brand staat... Ja, dan zou je eerste impuls moeten zijn om ze te helpen. Alleen al om te voorkomen dat je eigen... Huis in brand ligt. Arjen van der Horst vanuit Londen. Zullen we dan nog een keer teruggaan naar de Oostvaardersplassen? In het natuurgebied worden vandaag de grote grazers geteld, maar Robin Visser doet ook mee. Ja, nee, dat, dat, zijn de, dat zijn de belangrijke plekken. Heb ik gedacht om hier. Gebogen over een uh, detailkaart van de Oostvaardersplassen staan mensen van het grondteam met elkaar te overleggen en vooral mensen op strategische punten in het gebied in te delen. Het is, mag je wel zeggen, een operatie die militair wordt aangepakt... met militaire precisie. Zeggen u, u laat niks aan het toeval over, hè? Pardon? U laat niks aan het toeval over. Dat probeer je en je zal zien dat het toeval ons wellicht toch nog inhaalt. Ja. ja we gaan het proberen. Ja, ik moet wel iets vertellen. En daarvoor moet ik even formulieren uit uh, de dus kamer De papieren worden... Wat gaat u nou doen? Ik ga ja, de grondploeg, dat wil zeggen de ploeg die... Uh, de hele dag door waarnemingen doet aan uh, niet alleen aan de hoefdieren, maar ook aan de vogels. En op die manier probeert een mogelijk effect van het verschijnen van de helikopter in beeld te brengen. Die krijgen nu de instructies. Maar dan moeten ze wel compleet zijn en dat wil ik even nagaan. Ja, de helikopter die is van Defensie. Die stijgt natuurlijk ergens anders op. Die wordt hier rond uh, kwart voor tien, tien uur uh, boven het gebied verwacht. Die gaat dan vliegen. In die helikopter zit iemand die gaat tellen. En er zit ook nog iemand in die gaat fotograferen. En ondertussen zijn er dan dus grondploegen in het gebied. Die worden nu geïnstrueerd en die grondploegen die gaan observeren. Die gaan kijken hoe de wilde dieren reageren op die helikopter. Als het te gek wordt, heb ik begrepen, wordt de hele operatie afgeblazen. Uh, maar dat hopen ze natuurlijk niet. Uh, men hoopt hier de komende twee dagen dus een telling te kunnen uitvoeren zodat Staatsbosbeheer straks precies weet hoeveel hekrunderen en koningpaarden en herten er in de Oostvaardersplassen rondbanjeren. Kunnen wij op een of andere manier even bij elkaar kruipen. En dan ga ik er helemaal vanuit. Goedemorgen allemaal trouwens. Dit is geen telling die wij gaan doen als grondploeg. We gaan letten op het gedrag van vogels en Grote zoogdieren. Ja, zo, uh, zo gaat dat dus. Het is een uh, operatie die uh, in totaal uh, twee dagen in beslag gaat nemen. Uh, en ja, en uiteindelijk moet daar dus natuurlijk een lijstje uitkomen met aantallen. Ik heb uh, even voor het idee de aantallen van uh, vorige winter. Toen liepen er hier een dikke 300 hekrunderen rond. Uh, 2.500 herten ongeveer, naar schatting. En uh, een getal van ongeveer duizend koninkpaarden is genoemd. Maar goed, dat zijn dus schattingen van vorig jaar. Staatsbosbeheer hoopt dus nu met deze militair aangepakte operatie... straks met uh, preciezere aantallen op de kop nee. te komen. Vijf voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Politiekorpsen lappen de werktijden regelmatig aan de laars. En ook de maatregelen tegen geweld en agressie schieten nogal eens tekort. Vaker zijn deze misstanden vastgesteld bij de korpsen. Marga Zubie, directeur Arbo bij de arbeidsinspectie... legt uit waarom de inspectie juist nu actief gaat controleren.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 Radio 1, het NOS-journaal. Islamistische partij claimt overwinning in Tunesië. Een Europese commissie wijst alternatief plan Het Wiegenpolder af. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. De gematigd Islamistische Enada-partij claimt in Tunesië de verkiezingsoverwinning. Het ging onder luid gejuich. Het is een het een is... Uit voorlopige uitslagen zou blijken dat de partij minstens 30% van de stemmen heeft gehaald. En daarmee de grootste is geworden. Het waren zondag de eerste verkiezingen sinds de val van president Ben Ali. Die gold als een fel onderdrukker van het islamisme in Tunesië. Komt in Groot-Brittannië geen referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie? Het parlement stemde tegen een dergelijk referendum. Britten zouden in zo'n referendum de volgende vraag krijgen. Groot-Brittannië moet uit de EU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 dit is volgens Cameron niet het moment voor een referendum. Volgens de Britse premier zijn er tijdens een crisis andere prioriteiten... dan het ter discussie stellen van het lidmaatschap van de Europese Unie. De Europese Commissie is kritisch over de Nederlandse plannen om niet de Hetwiegenpolder, maar een ander Zeeuwsgebied onder water te zetten. Staatssecretaris Bleker had alternatieve plannen ontwikkeld als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Met België was afgesproken dat de Hetwiegenpolder in Zeeuws-Vlaanderen onder water gezet zou worden. Maar Bleker wil in plaats daarvan een deel van de Schoren- en Welzingenpolder bij Vlissingen onder water zetten... een nieuwe natuur aanleggen in de Westerschelde zelf en een deel bij Moerdijk.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 We vinden het heel belangrijk dat als kinderen inderdaad in Nederland verworteld zijn... Eh, zo lang de school zijn geweest, hun vriendjes hier hebben opgebouwd, de sportclub zitten... dat je eh, als het, het, het, het te wijten is aan het falen van de overheid... na acht jaar de kinderen niet meer terug kan sturen. De PVV is tegen het voorstel en noemt het een beloning voor illegaal verblijf. De Tweede Kamer praat deze week met minister Leers over de 18-jarige Mauro uit Angola... die teruggestuurd dreigt te worden. Een meerderheid vindt dat die mag blijven. Een enorme wolkbreuk in Ierland heeft tot veel problemen geleid. In één dagtijd is er evenveel regen gevallen als normaal in een hele maand. Grote delen van Dublin en andere regio's staan onder water. Deze inwoner heeft in de laatste 40 jaar nooit zoiets meegemaakt. Ik heb nooit zoiets this in de laatste 28 uh, jaar. Ik leef in een Tallinn 42 jaar en heb nooit as this.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 Het is momenteel vrijwel overal bewolkt en in het zuiden valt wat regen. Het is nu 7 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. Vanochtend neemt de bewolking verder toe en volgt vanuit het zuiden meer regen. In het noorden blijft het dan nog droog. Vanmiddag is het overal bewolkt en regenachtig. In het noorden gaat het pas aan het einde van de middag regenen. Het wordt vanmiddag 11 à 12 graden. Dan de wind, die komt uit het zuidoosten, is matig aan zee vrij krachtig. En in het Waddengebied en op het IJsselmeer is de wind krachtig, windkracht 6. Nou, vanavond dan zwakt de wind geleidelijk af. Vanuit het zuiden wordt het langzaamaan droger, maar het blijft bewolkt. Vannacht klaart het hier en daar op en koelt het af naar een graad of 7. Kijken we naar morgen, woensdag, is het wisselend bewolkt... en in de kustgebieden is kans op een bui. In De rest van het land blijft het meest droog en het wordt dan zo'n 12 tot 14 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 178 kilometer file staat er ruim 100 kilometer minder dan gebruikelijk. En dat heeft alles te maken met de herfstvakantie in het zuiden van het land. Wel goed nieuws ook voor verkeer op de A22 bij de Velsen-tunnel. Richting Vels is op dit moment de Velsen-tunnel weer vrijgegeven. Met door een ongeluk was de tunnel daar dicht. Er staat nog wel een file van 4 kilometer. En omrijden staan nog flink in de file op de A9 richting Amstelveen. 12 kilometer langzaam breiden tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. De A7 richting Zaandam, nog 5 kilometer voor Kloopet Zandam. Want dat komt door een file op de A8 naar Amsterdam. Dat staat 3 kilometer tussen Krommie en Oostzaan. Bij Oostzaan is de rechterreis ook afgesloten door een pechgeval. Het woord is aan onze Global Head of Interactive Development, Tim. Uh, ja, zelfs in deze tijd hebben we een topjaar uh, gedraaid. Uh, de omzet, helemaal goed.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 Met al het voordeel dat bij voorraadmodellen hoort. En zo rijdt u in no time een fonkelnieuwe Peugeot. Kijk snel op PeugeotWebstore.nl Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Kijk voor al het voorraadvoordeel op de Peugeot 5008 op PeugeotWebstore.nl Goedemorgen, het is zeven minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De islamitische Ennahda-partij heeft onder de Tunesiërs in het buitenland... meer dan 50% van de stemmen gehaald. De partij heeft inmiddels bekendgemaakt... samen met twee seculiere partijen een coalitie te willen vormen. Duizenden Tunesiërs die daar niet van moeten hebben van de Ennahda-partij... die gingen gisteren de straat op om te demonstreren tegen deze partij. le, le, le, le Le peuple tunisien tient à, à, à une chance, diviser le politique du religieux. C'est l'argument de fond de cette manif. Le peuple tunisien a divisé le politique du religieux. Un projet wahhabite, il est en route en Tunisie. On le refuse. Het Tunesische volk heeft slechts één keuze en dat is de religie buiten de politiek houden. Anders komen we in een religieuze staat te leven en dat zullen we ten alle tijden weigeren, zegt deze demonstrant. We praten hierover verder met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Dat protest wat we nu horen, wordt dat uh, tegen en na de NAD partij door veel Tunesiërs gesteund? Nou, ik denk niet dat het zo massaal is. En eh, bovendien, wat deze demonstranten riepen. Le, le, lil taswir. Nee, nee, tegen de verkiezingsfraude. Ja, dat is niet serieus te nemen. Dit zijn de meest democratische verkiezingen. Er zijn hier en daar wat probleempjes geweest. Maar eh, nee, dat is denk ik een wat overtrokken reactie van teleurgestelde activisten. Die eh, niet willen dat Enagda eh, meedoet. En dat hij zo'n belangrijke rol speelt. Maar ja, dat is nou eenmaal eh, wat democratie inhoudt. Dat is dat de, de, de meerderheid uh, die bepaalt wat uh, de koers van het land wordt. En uh, de, de verkiezingsuitslag is compleet in overeenstemming... met uh, de verwachtingen, de, de peilingen... en ook mijn eigen ervaringen in de afgelopen uh, tien dagen. Maar dat wil niet zeggen dat daar geen tegenstanders heeft. Die mensen die het nu al demonstreren... Die, uh, maar ook de, een, een partij, uh, met name de, de Tajid-partij... De, de voormalige communistische partij... die, uh, die is een belangrijk blok... Uh, wat uh, van plan is om flink wat tegenwicht te bieden, mocht Nagda uh, zijn uh, verkiezingsoverwinning willen gebruiken, wat ik overigens niet verwacht, om uh, dingen door te voeren die de Tunesiërs niet willen. Ja, bijvoorbeeld dus eh, te veel godsdienst vermengen met politiek. Is, is de angst ja. daarvoor dan wat ja. meer gerechtvaardigd? Ja, nee, kijk, Nagda is een, een beetje een Tunesische variant van de moslimbroeders. Het zijn, ik zou zelfs zeggen, een meer verlichte variant daarvan. En, eh, en Nagda weet, en ook de Rashid Ghanoush, die heeft twintig jaar in Londen gewoond. Uh, die heeft uh, zijn, zijn denken in, in die tijd ook uh, zien evolueren. We hebben dat zien evolueren. Zijn grote voorbeeld is de, de, de, de AK. Partij in Turkije, daar praat hij voortdurend over, daar praten ook allerlei andere Tunesiërs over. En die weet dat ze op het eind van de rit worden afgerekend... niet over de invoering van de sharia... of over het, het, het, het opleggen van, van sluizen wat ze ook ontkennen. Dat willen ze ook helemaal niet voor vrouwen. Uh, ze worden afgerekend op de economie. En zoals uh, de, een van hun leiders gisteren al zei... Uh, wij willen de investeerders en onze buitenlandse partners geruststellen... want ze weten, daar, hebben ze het, uh, daar moeten ze het van hebben. Uh, de, de werkgelegenheid is het grootste schreeuwende probleem... voor de jeugd in Tunesië... En en eh, daarom zullen zij uitermate behoedzaam gaan opereren. Mm. Maar ze hebben ook aangegeven en dat ze met twee seculiere partijen... een coalitie willen vormen. En kan je wat vertellen over die andere twee dan? Etacol en wat is het, de Congrespartij voor de Republiek? Ja, nou, ik ken de congres van de Republiek van meneer Monsef Marzouki. En uh, die Takatu, de uh, partij die ook wel Forum voor uh, Recht op Werk en, en Vrijheid wordt genoemd... Uh, van meneer Ben Jafar. Dat zijn meer twee linkse, uh, sociaal-democratisch angehoogde uh, partijen. De leiders daarvan hebben een jaar lang in het, uh, in het buitenland gezeten. En uh, die hebben ook al voor die tijd laten doorschemeren... met name Monsef Marzouki uh, van uh, die, uh, dat congres voor de Republiek... dat ze met uh, Nagda een coalitie willen vormen. En dat moet ook wel. Want dat is een van de uh, mooie uh, aspecten van uh, deze verkiezingen. Die zijn gegaan volgens het systeem wat wij in Nederland kennen. De, het systeem van de evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent, zij het dan op districtniveau. Bij ons is het op, op nationaal niveau. Maar hier gaat het per district evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dus dat het heel moeilijk is voor een partij uh, om uh, de absolute meerderheid te krijgen in zetels. En dan moet je dus met elkaar een coalitie vormen. En uh, nou, die partij zij zijn toe bereid. En dat zal ook meteen de test zijn voor, uh, de, voor de Tunesiërs. Of en nachten inderdaad in staat is om zijn overwinning zo uh, uh, te interpreteren... dat ze niet vergeten dat ze niet alleen gewonnen hebben. En dat ze dus met die andere partijen coalitie gaan vormen. Goed, en stel dat ze komen tot die coalitie, je gaf het al aan. It's always ja. about the money, zoals president ja. Clinton al ja. zei. Hebben ze daar dan ook mensen voor om die economie te stimuleren? Om dat land voor te brengen de vaart der volkeren? Zeker, ik ben uh, op, op, in elke uh, stad waar ik geweest ben, in het zuiden, in het westen, in het oosten, uh, natuurlijk ook naar alle kantoren van de nacht geweest, want dat was duidelijk de belangrijkste partij. Ik moet zeggen, ik ben zeer onder indruk geraakt van de kwaliteit van de mensen die daar zitten, dat zijn ingenieurs, uh, uh, professoren, advocaten, en ik ben ook erg onder indruk geraakt van met name de, het, het kaliber van de vrouwelijke kandidaten. En, en daarom geloof ik ook uh, dat het allemaal niet zo'n vaart loopt, want ook die de... De, de Tunesische vrouwen die, die tegen Ennagda zijn, die zijn niet van plan om over zich te laten heenlopen. Maar ook de vrouwen binnen Ennagda zijn niet het soort uh, typetjes die gedwee een sluier omdoen en zeggen ja baas, ja baas. Nee, die zullen ook opkomen uh, voor hun rechtervrouw. Want Tunesië is al heel lang uh, een land met een, een, een bijzondere status, een, een voorroede status voor de positie van vrouwen in uh, Tunesië. Dat is een verworvenheid die heel veel Tunesische vrouwen, islamitisch of niet, uh, vanzelfsprekend vinden. En dat zullen ze niet opgeven. En ze hebben ook voor alle andere aspecten, meer dan genoeg kader om dat land eh, te, te, kunnen reageren, te kunnen regeren. Hartelijk dank, Midden-Oosten deskundige van Instituut Klingendaal Bettis Hendricks. 13 minuten over half negen is het. Even naar het voetbal. De bondscoaches van de landen uit de WK-kwalificatiegroep van het Nederlands Elftal kwamen gisteren bij elkaar in Amsterdam. En daar waren natuurlijk ook Guus Hiddink en Bert van Marwijk bij. Twee bijna pensionado's, maar van stoppen willen ze niet weten. Samen mijmeren ze over hun toekomst. En verslaggever Ragnar Niemeijer luisterde mee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 En zo moet je dit ook zien, denk ik. Daar, daar, daar, daar kan ik totaal niks over zeggen. Binnenkort de play-offs, meneer Hiddink. Maar voor die tijd nog uw 65e verjaardag zich? Uh, dat klopt, dat heb je goed bijgehouden, ja. Ik heb ook papier ingevuld van pensioen en AOW. En dus het wordt tijd dat ik me langzaam terug ga trekken. Het wordt tijd om te stoppen en om te gaan genieten van een oude dag zoals alle Nederlanders doen, of niet? Ja, maar ik geniet ook van het voetbal. En de, en de politiek wordt nu gedrukt om tot 67 door te werken.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 Zijn uw persoonlijke gegevens nog wel veilig? Want het begint op een nationale sport te lijken. Het hacken van websites gaan we straks over spreken met Roland Stekelenburg. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka. Ondanks dat het een minder drukke ochtendspits is... vanwege de herfstvakantie in het zuiden van het land, nog een paar opvallende lange files, vooral richting Amsterdam. Op de A1 nog 7 kilometer tussen Kroopert-Hoevelaak en Brugge. Op de A7, daar staat ook nog 7 kilometer voor kroopert En op de A9 richting Amstelveen... staat nog 8 kilometer tussen Bevenwijk en Knoop. Het en richting Utrecht is het toevallig druk op de A27 vanuit Almere. Daar staat ze, ik het Eamnes in over 7 kilometer. Dat geldt ook voor de A28. Daar staat dus Amstert-Vathorst en af het 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Niemand hoeft iets te vrezen over de schuldenberg van Italië. Dat zei de Italiaanse premier Berlusconi gisteren. Maar aan zijn EU-collega's in de financiële markten zijn er bepaald niet gerust op. Bij ons in de studio Allard Bruinshoofd, econoom bij de Rabobank. Welkom. We zagen dit weekend dat Berlusconi de oren gewassen kreeg door Merkel en Sarkozy. We zien dat hij in eigen land problemen heeft binnen de regering om op één lijn te komen. Die sussende woorden van Berlusconi. Heeft u daar nou een beetje vertrouwen in? Ik heb er wel een klein beetje vertrouwen in. Uh, Italië heeft niet een heel groot probleem als je kijkt naar het begrotingstekort bijvoorbeeld. Uh, dat is in Europese zin gemiddeld en de maatregelen zijn genomen... waarmee dat tekort in principe in 2013 weggewerkt zou moeten zijn. Dan kun je gaandeweg nog wel wat tegenvallers te incasseren krijgen... en extra maatregelen moeten nemen. Maar goed, laten we uitgaan dat dat allemaal overwonnen kan worden. Zegt u nou eigenlijk dat er helemaal geen probleem is in Italië? Nou, het, het, het echte probleem zit natuurlijk bij de schuldenberg... Uh, en bij de draagkracht die eronder moet groeien. Uh, met 120% van de economie heeft Italië wel een van de hoogste staatsschulden. Dus trekker, ja, dat maximum, dat is twee keer het maximum, hè? Het maximumnorm voor Europa. Ja. Twee keer de norm van Europa, inderdaad. Ja, en uh, een van de hoogste in de geïndustrialiseerde wereld ook. Uh, en uh, daar komt nog bij dat Italië gewoon weinig groeivermogen heeft. Het is een uh, hele vergrijzende economie. Dus je gaat niet de komende jaren veel mensen aan de economie toevoegen... die gaan werken, gaan verdienen en een belastingbasis gaan creëren. En daarnaast is Italië ook een economie die eigenlijk gewoon weinig innovatief is... en geen productiviteitsgroei kan genereren. Dus het land houdt het probleem van te veel uitgaven en te weinig inkomsten... als er niets verandert? Nou, het, niet, dat niet zozeer. Kijk, als ze de begroting op orde hebben... dan hebben ze de inkomsten en de uitgaven op orde. Mm -hmm. Alleen, dan torsten ze nog wel naar de toekomst toe een zware schuldenlast mee. Daar groeien ze niet makkelijk uit. Dus ook als je aan het pensioensysteem iets wil doen, iets gaat doen... zoals Berlusconi wil, dan is dat niet genoeg? Um, nou, het pensioen, uh, pensioeningreep zou heel wenselijk zijn. Omdat je daarmee enerzijds zorgt dat er meer mensen... langer in, uh, in het arbeidsproces uh, deel blijven nemen. Tot 67 wil Berlusconi. Ja, dus langer blijven verdienen. Langer blijven bijdragen aan de belastinginkomsten. Um, en anderzijds dat de publieke uitgaven aan pensioenen op termijn worden teruggedrongen. Dus dat is een mooi mes. Alleen het snijdt pas ver in de toekomst. Ja. Maar dat krijgt hij voorlopig niet voor elkaar. Is Italië daarmee het struikelblok? Staat dat een akkoord, een definitieve oplossing in Europa in de weg? Nou, een definitieve oplossing hoeft het niet in de weg te staan. Um, Italië wordt nu in feite aangesproken op de afspraken die de afgelopen jaar zijn gemaakt. Namelijk dat landen elkaar uh, kritiek leveren op structurele tekortkomingen. Daar is Italië nu op aangesproken, daar moeten ze werk van gaan maken. Um, als Italië daar niet in slaagt, dan onderstreept dat alleen maar de behoefte om echt afdwingbare afspraken te maken op zo'n eurotop. Omdat je met collegiale feedback er kennelijk niet komt. Daar zegt u iets interessants. Afdwingbare afspraken maken op een eurotop. En dan hebben we er morgen weer eens een. En die zou alles bepalend moeten zijn. Althans, dat is wat Merkel en Sarkozy hebben beloofd. Wat verwacht u van morgen? Nou, ik hou nog wel een slag om de arm. Ik okay. uh, bedoel, je hebt een, een hele hoop uh, complexe dossiers... waar beslissingen over moeten worden genomen. Uh, een besluit dat is genomen is dat Griekenland... zijn volgende tranche van het eerste steunpakket krijgt. Als het aan de EU-leiders ligt. Maar het IMF moet daar nog zijn instemming over geven. En het IMF... ...vereist dan dat het tweede Griekse steunpakket ook uh, wordt geaccordeerd. Daar hangt dan weer die uh, bijdrage van de private sector aan als, uh, als conditie. En als je die echt vorm wilt geven, op basis van vrijwilligheid ook nog... ...waar men nog wel aan vasthoudt... Um, ...dan moet je ook gaan kijken naar hoe ga je banken herkapitaliseren vervolgens. En dan kom je ook weer bij het Europese vangnet. Dus de kans dat er morgen uh, besluiten worden genomen, dat dat uh, de alles... Uh, nou ja. Alles een brengende oplossing er zal zijn morgen. Die is heel klein, zegt u eigenlijk. Ik verwacht niet dat ze op al die dossiers er volledig uit gaan komen. Het wordt misschien een veelomvattend akkoord. Maar allesomvattend, dat is denk ik een stap te ver voor nu. En dus ook die bazooka, dat grote kanon, dat grove geschut... halen ze niet uit de kist? Nou, Misschien ze de bazooka wel uit, maar is de munitie oh, nog niet... doen? het niet uh, af. Want nee, even er. voor de duidelijkheid: die bazooka is, dat, is dat, dat grote eurofonds. De bazooka is een heel groot Europees vangnet. In feite zou de allergrootste bezoekaar zijn uh, een, een Europese begrotingsunie... waarin we met z'n allen garant staan voor elkaars uh, tekorten en schulden. En die afdwingbare maatregelen waar je het net over had... dat, dat zullen ze dus willen beslissen en daar zijn ze nog niet aan toe, denkt u? Daar zijn ze misschien nog niet aan toe. Um, als ik nu lees hoe Berlusconi uh, reageert met een brief die hij heeft uh, gepubliceerd... Um, dan spreekt daar niet uit de noodzaak om nu meteen ingrepen te doen. Uh, dan uh, kijkt Italië met name naar zijn tekort en zegt van nou, we liggen op schema. Uh, we doen het op een aantal aspecten zelfs beter dan uh, Frankrijk en Duitsland. Um, en op de lange termijn, ja, daar moeten we wel flink gaan ingrijpen... maar daar hebben we tijd voor. Wat zorgwekkend is, is dat het allemaal zo lang duurt. Als ik nu ook weer hoor, die... Uh... Alles beslissende slag zal morgen niet geslagen worden. En ondertussen, eh, ook dit weekend weer, werd duidelijk uit een vertrouwelijk rapport... dat bijvoorbeeld de situatie in Griekenland verslechtert. Het gaat niet beter, het wordt alleen maar slechter. Loopt men niet massaal achter de feiten aan op deze manier? Dat zit een beetje ingebakken in het systeem, zou ik zeggen. Het tempo van de financiële markt ligt gewoon moordend hoog, veel hoger dan het tempo in de beleidswereld. Um, wat je wel ziet is dat markten de afgelopen jaren... toch behoorlijk wat geduld hebben gehad met beleidsmakers. En dat beleidsmakers, met name de laatste tijd flink wat tempo hebben gemaakt. Voor uh, hun doen, bedoelt u? Ja, voor hun doen. en Markten zijn geduldig geweest voor hun doen. Bedoeld, het zijn twee compleet verschillende werelden... die het wel met elkaar moeten gaan zien te vinden. Uh, dus wat dat betreft ben ik wel enigszins positief gestemd... dat de eurotops elkaar nu in snelle tempo opvolgen. Dus er is wel een, uh, een soort bewustwording dat het, dat het nu ernst is. En ik denk ook wel dat we, nou, uh, als het niet voor het eind van het jaar is... dan wel heel vroeg uh, volgend jaar echt de definitieve stappen kunnen gaan zetten. Hmm. En wat, dit, wat wordt de rol van de financiële wereld? Van de financiële sector, met name de banken. U bent van een bank. Vertragen die op het ogenblik ook de zaak? Of willen die wel meewerken? Want die zullen nou, moeten herkapitaliseren, die moeten bij gaan dragen, dat kost ze geld. Ja, banken zijn natuurlijk al flink aan het herkapitaliseren geslagen. Uh, alleen al omdat er uh, nieuwe uh, regelgeving op hen afkomt. Uh, het Instituut voor Internationale Financiering heeft al aangegeven... dat een vrijwillige bijdrage, een hogere vrijwillige bijdrage bespreekbaar is. De 60% gaat wat ver. Uh, dus het is niet zo dat, dat er geen beweging zit in die dossiers. Mm, maar ik vroeg eigenlijk, werken ze wel voldoende mee of werkt dat eerder vertragend? Uh, werken ze wel voldoende mee als u daarmee bedoelt uh, gaan banken... Uh, ik kan me voorstellen dat ze niet willen. Nee, kijk, je, je, je stempelt niet vrijwillig uh, een hele hoop van je leningen af. Die ben je in het verleden aangegaan, uh, die heb je op je balans staan. Schrijf je ze volledig af, creëer weer een ander probleem. Namelijk dat je zelf wellicht in het uh, ja, uh, tekort komt. Dus het, het is niet zo dat je daarmee het structurele probleem echt oplost. Nou, meneer Bruinshoofd, we hoeven niet naar Brussel af te reizen, begrijp ik. Nou, het, bl voor details. Het, het blijft sowieso spannend. Ja, precies. Nou, ze zullen tot de deelstand misschien uitkomen morgen. Al het Bruinshoofd, economen bij de Rabobank. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Het is eh, zes minuten voor negen. U zit naar het NOS Radio 1 journaal. En vannacht werd bekend dat hackers de Japanse overheid hebben aangevallen. Nou, elke dinsdagochtend, u weet het, schuift internetkenner Roland Stekelenburg aan. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou weer in Japan gebeurd? Ja, daar is een serieuze aanval geweest op uh, overheidswebsites. Uh, dus uh, parlementsleden, uh, defensiecomputers. Uh, waar vooral gegevens uh, naar buiten zijn gehaald over wapenleveranties en dat soort dingen. Dus een hele serieuze uh, aanval op de veiligheidssystemen in uh in Japan. Dat is een criminele terroristische hack. Ja, dit is niet een, een hobby-hacker. Uh, er zijn natuurlijk eerder van dit soort incidenten geweest. Dit jaar onder andere de Australische overheid heeft onder vuur gelegen... het, het Franse minister van Financiën. Um, er wordt heel vaak naar China gewezen als er dit soort incidenten zijn. Uh, is vaak helemaal niet te bewijzen. Maar wat natuurlijk wel duidelijk is... is dat in toenemende mate ook landen uh, als onderdeel van hun buitenlands beleid... Uh, dit soort dingen doen. Is meer gehackt. Website van cheaptickets.nl. 700.000 gegevens of gegevens van klanten van 700.000 klanten liggen daarmee op straat. Kun je daar als klant nog verantwoordelijk over zijn of? Nou, ik schrik er eerlijk gezegd niet meer van. Dat het, zit er het, wel in. Het, het past in een, in een trend die we zien. Uh, en daarnaast is het uh, deze maand, oktober, is de maand Lektober van Webwereld. Hebben jullie vast meegekregen. Ja. Uh, kijk maar op webwereld.nl. Daar hebben ze de hele maand al allemaal uh, lekker boven tafel gekregen. wel meerdere per dag, hè? Het is ongelooflijk. Ja, ja, de cheap tickets affaire staat daar ook heel uitgebreid uh, beschreven. Maar er staan ook allerlei kleinere zaken die het internationaal niet halen... maar die vaak net zo uh, ernstig en serieus zijn. Heb je een paar voorbeelden van die... Wat de ja, gemeentelijke websites, de beeld, landgraaf, de OV-chipkaart. Een woningzoekende website op de bijl, waar alle gegevens van mensen op straat liggen. Wachtwoorden van uh, Raad van State, uh, procedures, hmm. uh, noem maar op. Klinkt goed, we zijn zo lekker als een mandje eigenlijk. En consumenten kopen steeds meer via internet, bestellen steeds meer, regelen steeds meer. Hoe moet je nou voorkomen dat jouw gegevens op deze manier terechtkomen bij een partij uh, waarvan jij niet wil dat ze ze hebben? Ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Kijk, je kunt moeilijk zeggen: ja, bestel niks meer via internet, want dat, dat heeft ook geen zin. Uh, we moeten er ook niet al te veel van schrikken, want uh, er wordt ook overal gefraudeerd, ook met pinpassen. Er worden geskimd, creditcard. Er uh, is ook heel veel fraude mee. We moeten ons heel goed realiseren... vooral dat persoonsgegevens zijn heel veel geld waard. En websites verzamelen die zoveel mogelijk... want daar kunnen ze hun marketing heel goed mee doen. Mm -hmm. Waar je nou echt bij na moet denken... is elke keer als je al die verplichte velden moet invullen... van is dat nou nodig? Heeft deze site mijn paspoortnummer nodig? Heeft deze site mijn telefoonnummer nodig? Maar als je en wat dat niet doet, dan, dan, dan kan Vul je niet verder. gewoon een vals paspoortnummer in. Dat okay. doe ik ook altijd. Mijn 06-nummer, als het niet nodig is voor wat ik koop... is 06 Helemaal geen probleem. Denk na wat je doet. Ja. En om identiteitsdiefstal te voorkomen, geef zo weinig mogelijk informatie. Alleen dat wat nodig is. Als ik weer bijna een auto heb gewonnen, of een fiets, of een rubberboot... en ik moet dat invullen... Dat moet je zo nooit doen. Dan, maar dan, dan moet ik er gewoon van uitgaan dat, dat anderen die gegevens ook krijgen. Nou ja, die, of, die, of het bedrijf doet er iets mee... Ja. en die gaan jou dus met ongewenste reclame... of uh, die gaan je bellen of sms'jes sturen of mailtjes. Als je dat niet wil, moet je het gewoon niet invullen. Nee. Zeg, dat cheap tickets, dat kreeg onlangs het thuiswinkelwaarborg. Uh, dat wil zeggen, in feite alles is oké. Okay. Maar dat is dus niet zo. Dat, daar kunnen we helemaal niet meer van op aan. Van, dat nou, volgens waarburg. mij is dat het belangrijkste wat je kunt concluderen... uit al die incidenten waar we het net over hebben gehad... dat ook de controle gewoon niet goed genoeg is. Dus de certificaten kloppen niet... Uh, Digi Notar had ook een certificaat. Ja. weten we ook allemaal. Uh, dit soort uh, uh, waarmerken, uh, hoe heet het? Uh, waarborgen. Uh, waarborgen. Uh, dat is dus niet meer voldoende om de betrouwbaarheid van dit soort sites te garanderen. En ik denk dat de overheid daar ook serieus naar moet gaan kijken, om daar een ander systeem voor te verzinnen. En wij als consumenten moeten dus voorzichtig zijn. Roland Stekelenburg, dank je wel weer.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 Dit is Radio 1.